Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Reactoren in Fukushima urenlang niet gewerkt. Het gaat om nummer 5, een van de minst beschadigde reactoren van de kerncentrale. Pas na 15 uur kon Energiemaatschappij TEPCO de problemen met de koeling oplossen. De temperatuur liep in die periode op tot bijna 100 graden. Dat is een kritieke grens omdat het water daarboven verdampt. De splijtstaven kunnen daardoor beschadigd raken. De Japanse kerncentrale is voor een groot deel verwoest door de aardbeving van 11 maart. Een storm die vandaag over de regio zou trekken, waar de kerncentrale staat, heeft nog geen problemen opgeleverd. De storm is de afgelopen nacht flink afgezakt. Het lek in de rioolleiding bij de Westerschelde is met succes gedicht. Volgens het waterschap Brabantse Delta loopt er sinds het middaguur geen nieuw vervuild water meer naar de Westerschelde. De noodreparatie was gisteravond al uitgevoerd, maar het duurde nog de hele nacht voordat duidelijk was dat de reparatie was geslaagd. In de buis zit nog wel rioolwater. Het duurt dan ook nog een aantal uren voordat het water dat de Westerschelde instroomt helemaal zuiver is. ADO Den Haag speelt volgend seizoen Europees voetbal. In de laatste play-off wedstrijd werd Groningen na strafschoppen verslagen. Na 90 minuten stond het 5-1 voor Groningen. De eerste wedstrijd had ADO nog met 5-1 gewonnen. In de verlenging werd niet gescoord en dus moesten er penalties genomen worden. Twee Groningen spelers misten hun strafschop. ADO komt nu uit in de tweede voorronde van de Europa League. Het weer... Vanmiddag kan in het noorden nog wat regen vallen. In het zuiden is het droog en vrij zonnig. In de loop van de nacht kan het ook in het noorden wat opklaren. De minima liggen tussen 10 en 13 graden. Morgen is er meer ruimte voor de zon en wordt het een stuk warmer met maxima van 20 graden aan de kust. Tot 26 in Limburg. In de avond volgen vanuit het zuidwesten een aantal buien. Dit was het NOE. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A28 Zwolle Amersfoort staat tussen Hoevelaken en Leusden 3 kilometer. Want er is daar een ongeluk gebeurd.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 en Waar is de strass op uh, genomen gaat worden. Het is uh, Tim John uh, die de eerste voor aan nemen. Die staat achter de bal tegenover de doelman uh, van, uh, van Diemen. Op de aanloop van Tim John. Tim John uh, neemt ze aanloop. En plaatst hem schrik in de hoek. En dan is er één zullen we zeggen. Dan gaan we kijken wie je dus van uh, Diemen de straf op gaat nemen. Dat is, uh, dat is uh, de nummer 10. Uh, Robin de Riede. Die uh, gaat de bal ophalen. En die moet natuurlijk tegenover, uh, tegenover uh, Pieter, uh, Pieter uh, uh, staan staan. De bal wordt uh, klaargelegd. Hij krijgt instructies van de grensrechter. van waar hij moet staan. wat hij wel mag en wat hij niet mag. Maar ja, dat hoeft er niet. want uh, dat weet hij zelf wel. wat hij niet mag en wat hij wel mag. Dus in ieder geval dat hij klaar is, die bal. is erop in. Uh, die, die bal op pakt. Er is uh, plaatsvermoog erin. dat betekent de stand 1-1 met straatschoppen. En dan is het Tim Beren. die dus uh, naar uh, de stip gaat lopen. Tim Beren van Boemerdaam. die de tweede zal gaan moeten nemen in uh, deze reeks. Uh, het is, uh, zeg, het is er toch zeker weer uh, dat dus. Uh, uh, Pieter uh, Rijtsma. die gaat erop. En dat betekent dat de doelman van uh, die we die bal uh, kunnen ophalen. En uh, de dus die, scheidsrechter uh, die, uh, die zegt waar die bal moet, uh, moet neergelegd worden. En de stip die hem resolutus uh, klaarlegt en uh, de dus scheidsrechter konden wij erbij ook niet goed in. En hij uh, legt hem neer op de stip. En dat betekent dat hij een paar stappen achter kan gaan doen om die bal... Uh, ja gaan kijken. Maar hij moet natuurlijk wel even vasthouden, want het stormt aardig. Hij ligt hem goed klaar. En nu is hij aanlopen naar achteren. En er leren die dus uh, erin uh, moet gaan uh, krullen in het net. Komt die bal. En dan plaatsen we dwars door het iedereen. Dat is nummer twee voor uh, Bloemendaal. En dat betekent dat uh, de nummer twee van uh, uh, dat is het is, uh, uh, dan is het nu uh, de nummer twee van uh, die, uh, die dus uh, naar die bal toe gaat lopen. Dat is uh, Thomas, uh, Thomas Dijkman. Uh, die rustig naar die bal toe gaat. Hij zal het voor uh, die hier uh, gelijk uh, moeten trekken. Pieter Rijsma, die dus uh, klaar staat om dus uh, die bal uh, te, gaan, uh, te, gaan, uh, te gaan keren. Ja, we hebben natuurlijk vaker straks op series gehad uh, met belangrijke wedstrijden. Maar dit is nog niet de belangrijke wedstrijd natuurlijk. Maar het gaat wel om, om een doelgemiddelde van alles nodig zou zijn, dat je dus uh, dan zou uh, ja, zien wie het dus uiteindelijk beter is uh, met Staschop ook nog. komt die bal. En dit denk het is Pieter die weer keer bij zat, maar hij uh, scoort hem ook, dus dat betekent instant 2-2. Hier voor, uh, voor uh, de die serie en nou is het Joost Hofker die dus uh, van Bloemendaal, die dus naar de stift gaat lopen om uh, die bal uh, erin te gaan, uh, gaan, uh, gaan trappen. Joost Hofker, de zekerheid, binnen de vloeg natuurlijk van uh, Bloemendaal. Centrale verdediger op dit moment. Normaal speelt hij links uh, links weg. Uh, maar hij staat nu in het hart van de verdediging. Omdat Gijsjan dus opgeschoven is naar het middenveld toe. En het is Jozovke die de bal nu klaar heeft. Schijfster is goed. En uh, die moet er een paar stappen achter gaan doen. Dus dat doet hij ook. De doelman van uh, diemen stapelplein. Om dus te gaan kijken hoe hij hem kan gaan, uh, gaan, uh, gaan keren. Jozovke neemt aanloop. 1, 2, 3. Hele korte aanloop. En plaatst hem dan links van hem. Helemaal uh, de, de, de doelman de andere hoek. En dat betekent de derde voor, uh, voor Bloemendaal. En dan is het nu Diemen weer aan de beurt om dus uh, die bal te gaan, uh, te gaan nemen. En het is uh, de nummer 7 van Diemen, Kevin Kroeze, die de bal oppakt uh, en hem resoluut gaat, uh, gaat neerleggen. Zij zijn wij van op goed ligt. En uh, Pieter naar de eer om dus mogelijk uh, die bal te gaan, uh, te gaan, uh, te gaan keren. Uh, Kevin... Uh, ke Komt hij aan, een korte aanloop. En er is Pieter, die scoort. Pieter stopt hem. En zo is de stand dan 3-2 hier. En dat betekent, dat betekent. Het. En, nou, nou, nou, nou, nou. en de Gwent die zegt van hij heeft de vroeg bewogen. Ja, uh, uh, hij heeft de vroeg bewogen. Dat betekent dat hij overnieuw mag. En uh, die, uh, die nummer 7 van, van, uh, van uh, uh, die, Kevin Kroeze. Uh, en Kevin uh, Kroeze Kevin, Kevin legt die bal weer klaar. En het is uh, Pieter die dus hier uh, in de goal staat om uh, die bal te gaan stoppen. En uh, nee, nu schort hij wel en dan gaat hij in de andere hoek toe en dat betekent de stond toch nog gelijk hier 3 tegen 3. En nu is het dan uh, Patrick Elfrink uh, van Boemeraan. die dus uh, achter de bal moet geplaatst nemen om dus uh, uh, die strafschop te gaan nemen. Het is de doelman van, uh, die, die hem geeft aan uh, Patrick Elfrink. <lacht> Patrick Elfrink, weg, de bal klaar. schijt dat staat erbij om uh, te zeggen van daar moet hij genomen gaan worden. Patrick Elfrink, neem dus een aanloopje, ga naar achteren gaat nu en de bal waait, de bal waait, dus echt he, het bal dus opnieuw moeten moeten dieren. Met de gelden klaar. Ga nu naar achter om die bal erin te gaan, te gaan schieten en de van nieuwe staat te bewegen op de lijn. En is kan ik daar niet plaatsen goed in de linkeroep. En dat betekent 4-3 eh, op dit moment. En dan is het de volgende van eh, Dieme aan de beurt om eh, die bal eh, te, gaan, eh, te gaan nemen. En het is eh, de nummer 14. Eh, de nummer 14 jongens gaat... Eh, de, de nummer 14. Eh, en gaan kijken wat leisje, wie, dat, uh, wie dat is van... Uh, van uh, Diemen. Dat is uh, Patrick uh, Scholten. Die is nu uh, aan die bal gaan. Om, uh, om uh, de zacht. Mocht het gelijk blijven. Ja, dan dan moet je gewoon doorgaan, want er zal uiteindelijk uh, ja, op een gegeven een winnaar uit moeten komen in die strafschoppenserie. serie de bal ligt niet goed, Ze zegt terugleggen die bal, en dat betekent uh, dat hij nu wel gaat gegeven worden, hij staat achter de bal en de hele korte aanloop, Pieter waar staat erbij, en die scoort hem ook, en dat betekent in de stand 4 tegen 4 dan krijgen we nu de vijfde van een al en dan, uh, ja, dan moeten we gaan kijken, dat is dan Rolf uh, Bergman, die in het toestap om die ballen te gaan halen, krijgt hem ook van de keeper van, de, van die men. En de uh, hij staat weer bij hem die bal, dus we uh, zeggen dat hij goed is. Maar Ralf Bergman, die uh, leeft hem klaar die bal. En uh, gaat kijken hoe hij hem kan terug. maar per Ralf Bergman maakt. Dat gaat nog gelijk natuurlijk, want als hij daar gaat elkaar stapt opgewekt. Ja, dan, uh, uh, dan wordt hij natuurlijk een beetje uitgesleept daar, dat plekje. Maar Ralf Bergman staat achter de bal om dus uh, die serie toch nog maar maken. Komt hij dan ook. En dan plaatsen we keurig links een hoek. En dat betekent de vijfde voor Vloedmedal. En dan is het nu de laatste voor... Uh, voor uh, het is niet de laatste voor die nummer 11, uh, Kei, Kei Minema die dus uh, er naartoe gaat om dus uh, die bal te gaan stoppen. Geeft dus Pieter het volk aan zijn zijde, Pieter Rijsma, maar dat hij hem kan, uh, kan keren voor de tweede keer en is dan afgelopen of moet dan nog wat uh, bruine uh, onderhalen of een andere speler. Bal ligt op de stip, maar wordt nog een beetje weggeveegd aarde. En neemt ze aanloop. Een lange aanloop. Pieter Rijsselaar staat weer te kijken naar de bal. Komt die bal? En het is... Ja, die zit er ook net in. Hij dicht bij zijn handen. En dat betekent dat de stand de 5-5 is. En dat dus de volgende aan de beurt moet van... Uh, van... Uh, het is Bart de Bruine die zijn verantwoording neemt. En uh, de bal gaat halen. En dan dus op de stip gaat. Uh, zijn, om dus uh, te kijken van uh, hoe die serie afloopt. Bart de Bruine maakt geen haast. En haalt rustig... Uh, haalt rustig die bal op. En uh, gaat kijken wat hij doen kan... Uh, of in je drinken, ja of te deen. Bart, de uh, scheidsrechter zegt, zegt, kom, Bart, ik wil je opschieten. Um, we gaan in donker voetballen hier. We hebben het wel eens meegemaakt in een belangrijke wedstrijd. Dat het laatst de negende strafschop beslissend was. En met de negende strafschop die wonen we dan toe. En promoveerde toen naar de, de tweede klasse. Maar het is al een aantal jaren geleden dat het uh, uh, zo net kwam. En kijken of je het dit jaar wel weer kan uh, gaan doen. En het is nu dan uh, Bart de die uh, achter de bal staat. En die uh, plaatsen we erin door in het midden heen. De keeper lag al. Maar uh, hij zit wel. Dat betekent de, de zesde. En dan is het nu de nummer drie van, uh, van uh, die, uh, uh, Raymond van Assel, die naar die bal gaat. Om dus uh, ja, te kijken of hij hem ook weer had kunnen krijgen. De stand is nu met strafschok op dit moment 6 tegen 5. En uh, Raymond van Assel heeft die bal in zijn handen. Gaat hem op die stip ook weer omleggen. En de scheidsrechter zegt: Vandaar moet die liggen. De scheidsrechter zegt: laatste akkoord. En dat betekent dat Pieter Rijslaaf nu geconcentreerd is zijn doel staat om te kijken wat hij met die bal kan doen. Komt die aanloop van helemaal niet zo Het is dan Pieter komt er net niet bij met van handje, dat betekent dat hij hem En is het nu Ozan, die Ozan Gozan, die dus die bal moet gaan, gaan, gaan nemen. Hij moet nog wachten, want is er is nog geen sein gegeven. Hij moet ook zijn naam nog gaan geven. Uh, ja. Het eh? ja, is dus Ozan, Ozan die naar die bal toe gaat mogen Gaan we even kijken wat er nu gaat, gaat, gaat gebeuren Ozan, de scheidsrechter legt, legt die bal klaar Om dus, en ondertussen wordt de volgende speler van Bloemenau opgeroepen Van als het weer gelijk lijkt, ja, dan moet je nog door En dan wordt Wadi uit de dugout gestuurd Om dus eventueel de, de, de achterstand te nemen Maar nu is het eerst Ozan die die bal klaar legt om hem erin te gaan uh, schieten. Hoe zal de bal klaar en neem zo nee, de bal waait weg? Probeer hem nog eventjes nog goed te leggen. O zal gaan de aanloop nemen. Komt die aan van aan en die, ah, die, die, die schieten we in de handen van, van de keeper. En dat betekent nu dat, dat Diemen eventueel ja, de beslissing mag gaan maken door de nummer 9. En de nummer 9 is Nigel Vrijhof van, van Diemen. nu is een zware taak op de armen, op de schouders van Pieter Rijtswaard. Dat moet gewoon gewoon duidelijk al wel, wel zeggen. Eh? Even kijken hoor. Naast de vrijhof van, uh, van uh, die man die de bal uh, klaarlegt, Pieter Rijslaan. Pieter, Pieter Rijslaan staat in de goal. En uh, Pieter, en die kan het hem ook niet. Maar toch betekent dat Roemenal hier gewonnen heeft met 3 tegen 1. Zondag in Kermeland. Hier op Zeef in Zandvoort En daarvoor hoorde je nog Go West En we closed our eyes En uh, we gaan weer verder met het uh, Laatste gesprek die Roy had Natuurlijk met Luna, want uh, gisteren was natuurlijk De grootste dance uh, of De grote dancemob uh, bij Mango's Beach waar, Georganiseerd door onder andere Luna En uh, Studio 118 Dance En uh, Roy van Bruneren, onze collega Die sprak uh, met Luna Komt hij aan? Ja! We zijn nog steeds in uh, Mango's Beach Bar, waar de uh, Datshop heeft plaatsgevonden met uh, zangeres Luna. Luna, hoe vond je het? Nou, ik vond het super. Ik vond het echt heel leuk. Ik was zo blij dat er een hoop mensen toch gekomen zijn. Want we weten allemaal, het weer zat gewoon niet echt mee. Nee, maar ze deden wel allemaal heel erg leuk mee. Ik vond het echt super. Er was echt een mooie, mooie uh, ja, hoeveelheid mensen gekomen. Echt waar. Ik, ik had dit niet verwacht met dit weer. Waren, ik weet niet hoor, maar een paar honderd man was ze wel. En ja, ik zeker. Vond het super. Ik vond het super. Ik, ik dank ook iedereen die hier aan mee heeft gewerkt. En uh, we gaan hier gewoon op, op, op doorbeduren. Er komt gewoon meer. Uh, met natuurlijk beter weer, want ook in Zandvoort is, uh, schijnt de zon. Dus uh, wie weet, was dit het startschot van de eerste? Ja, want je start op uh, Raadhuisplein hè, met de eerste broepen. Dat was wel ook iets speciaals. Ik vond het zo bijzonder. Ik, ik moet wel eerlijk zeggen...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 Dance mop, flashmop. Het verschil tussen een flashmop en een dance -mob is dat een flashmop niet aangekondigd Dus dan beginnen de mensen zeg maar uit het niet zomer te dansen. En een dance -mob is gewoon aangekondigd. Dus uh, ja, vandaag was het een dance mop. We zijn wekenlang bezig geweest iedereen het dansje te leren. Uh, het is hartstikke in, dus uh, ga ervoor. Dans is gezond. En, uh, en uh, het is gewoon hartstikke kicken, hartstikke leuk. Komt er een vervolg op deze dance -mob?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 sounds of Bamos alla playa. We gaan even kijken naar uh, het Formule 1, want dat is afgelopen natuurlijk een race in Monaco. En de uh, Formule 1-coureur Sebastian Vettel heeft uh, voor de vijfde keer dit seizoen een Grand Prix gewonnen. De Duitser van Red Bull was in Monaco in een spannende en chaotische race. Fernando Alonso en Jameson Button net te snel af. De drie coureurs maakten er een vrij gevecht van. Vettel die al in de vijftiende ronde zijn uh, enige pits opmaakte, kreeg na drie kwart race aan kopgezelschap van uh, Alonso met twee. En uh, even later ook van Button. Uh, drie stops. Na een crash op zeven rondes van de finish. Werd de race stilgelegd. Petrov werd er uh, op tegelijkertijd. Vers, um, sorry observatie van uh, naar het ziekenhuis gebracht. en Naar de herstad gaf uh, Vettel de leiding uh, niet meer uit handen. En zo gaat Vettel natuurlijk ook een kop in de, in de strijd om uh, de grote prijs van het Formule 1. Volgende Arantja Rus kon naar uh, we gaan naar, door naar uh, Roland Grosje. Arantja Rus kon haar spectaculaire zege op Kim Kleisters. Gisteren geen gevolg geven tegen Maria Kirilenko. De Roland Grosje 2011 eindigde in de derde ronde voor de Nederlandse. Ik kon niet bijblijven. Hier een interview met Aranxa Rus. Ja, het stop vandaag hier tegen Kirilinko. Ben je erg teleurgesteld? Uh, ja, nu na de wedstrijd baal ik toch wel dat ik geen wedstrijd heb van het kunnen maken. Ik zat niet lekker in mijn spel en uh, ja, ik kon gewoon niet er een wedstrijd van maken. Daar baal ik wel van. Enig idee waar dat mee te maken had? Toch een beetje de zenuw ofzo? Um, ja, in het begin was ik wel een beetje zenuwachtig en uh, ja, eigenlijk begon ik niet goed. Ik had kansen in die game, want zij speelde toen nog niet zo goed en het uh, ja, was jammer dat ik niet bij kon blijven. En, uh, zij begon meteen met 3-0 voorsprong en uh, daarna begon zij erg goed te spelen en uh, miste ik veel ballen. Wat maakt haar zo lastig, uh, deze taaie Russische? Um, ja, ze heeft een lastig spel. Ze speelt, probeert snel te spelen, maar ze speelt toch met spin en uh, is erg snel ook op de baan. Had dit ook nog uh, weer te maken met uh, alles wat er met je gebeurd is uh, na die schitterende overwinning op kleisters? Ja, de laatste twee dagen zijn, is er natuurlijk wel veel op me afgekomen. En uh, ja, dat heb ik natuurlijk nog bijna nooit meegemaakt. Dus dat was wel even uh, onbewust. Heeft dat misschien toch wel wat uh, impact gehad. Maar toch zei iedereen, uh, ook, ook in jouw omgeving, deze meid is zo nuchter. Die, die kan dat moeiteloos weer van haar af laten glijden. Maar dat is dus toch niet helemaal zo? Nee, denk ik toch niet, hè. Toch heb je natuurlijk inderdaad een schitterende week gehad. Wat neem je hier nou van mee voor de toekomst? Ja, ik heb natuurlijk een hele gave week gehad. Sowieso voor het eerste jaar de ronde in een Grand Slam gestaan. En ja, ik ga gewoon weer verder en probeer mezelf weer te verbeteren. En ja, dan heb ik zin weer in een andere tenor. Wat heb je hier nou van geleerd van zo'n week? Um, nou, sowieso om in zo'n stadion te spelen. En uh, ja, veel media op me afgekomen um, tegen het echte toppers gespeeld en uh, ja daar leer je toch van. Ja. Hoe ziet het programma er ja, nu voor je uit? Je gaat nu even naar huis denk ik en, en even rust. Maar dan, wat ga je allemaal doen? Ja, ik ga nu even een paar dagen rust nemen en dan uh, ga ik in Nederland weer trainen en daarna speel ik Rosmalen en Wimbledon Rosmalen moet je kwalificatie spelen ook, hè? Dat, dat is een enorm contrast toch? Uh, dat zal niet meevallen denk ik na alles wat je hier hebt meegemaakt. Nou ja, ik probeer gewoon weer uh, rustig te blijven en uh, gewoon rustig te trainen en uh, nou ja, dan speel ik gewoon weer kwalite. Zo werkt het leven van een tennisprof, niet zeuren, gewoon weer doorgaan. Ja, precies. Maar heeft ze niet nagedacht toen ze dit liedje maakte Ze had niet verwacht wat hun hit werd Het liedje heet Uncharted Maar hij staat gewoon in de charts Sava Bareilles en haar nieuwe single Uncharted oh yeah. En daarvoor die is Simply Red En Stars Zometeen gaan we terug naar Check uh, de Blauw Maar nu eerst Maroon 5 It's scary. Bij Zondag in Kennemerland. je luistert naar GFM Zandvoort en je hoorde uh, Misery. We gaan voor de laatste keer over naar Tjerk de Blauw. Tjerk, goedemiddag. Ja, goedemiddag natuurlijk. Uh, vanmiddag uh, die wedstrijd tussen Bloemendaal uh, tussen, uh, en, uh, en Diener. Ja, 3-1-minst. Dat is natuurlijk een uh, goede, kom Goede, ja kom maar, ja kom maar. Ja, dus uh, dat is natuurlijk uh, een goede start uh, vandaag uh, duidelijk. 3-1-minst, uh, Rob Michel. de eerste klap is een waarde. dat is ik wel zeggen. Nou ja, dat is het absoluut. Kijk, je zit in een poeltje van vijf uh, waarvan de eerste twee uh, doorgaan. Zelfs nummer drie krijg je nog een herkansing. Ja, dus het is gewoon zaak om uh, bij de eerste twee te eindigen. Nou ja, wat dat betreft, als je de andere uitslagen ziet, hebben we een goede stap gezet. Pieter, zijn dit uh, de toetjes op de crème, zoals we dat uh, zo noemen, met die na-competitie? Ja, dat is altijd gewoon een mooi einde van een seizoen. Bedoel, je bent een heel jaar ergens mee bezig en als je dan uh, toch nog kans maakt op promotie via de achterdeur, dan is dat natuurlijk altijd mooi. En we zijn goed begonnen. Ik denk dat het uh, een belangrijk punt was. Uh, ja, Diemen kwam natuurlijk uh, voor met 1-0. Maar dat je vlak voor, uh, voor rust natuurlijk uh, die 1-1 scoort. Ja, dat is, dat is natuurlijk lekker de rust in. Um, en we komen er een keer gewoon heel goed uit. We staan natuurlijk binnen 10 minuten met 2-1 voor. En uh, ja, zij wisten eigenlijk niet wat er zo over kwam. Het eerste 10 minuten kwartier denk ik. En uh, daar winnen we hem. Als je kijkt uh, Rob Michel, Ja, uh, eerste half, uh, de eerste helft lastig voetballen tegen die stormin. Uh, uh, ...toch gekozen voor uh, Michel Ameran... ...in de punt... ...ondanks dat hij op leeftijd is... ...en niet zoveel snelheid meer heeft. Ja, maar ja, je ziet... ...kijk, we hadden de laatste weken ook een jaar gestaan... Uh, ...vanuit de A1... ...dat is een hele bewegelijke spits... ...en uh, ja, die, die speelt met de A1 na competitie... ...nou, het is ook belangrijk dat die promoveren naar die hoofdklasse... ...en kijk, we hebben met Michel de hele week getraind... ...hij moet echt het eindstation zijn... ...en het is natuurlijk een coach... ...die puur zang... ...niet te veel energie verspillen... In, in het afjagen en het inzakken, nee, puur wachten op die ballen die komen nou. En ja, als ze komen en ze komen, dan weet ik zeker dat Abrams er staat. en dat stond hij ook. Nou, gemist natuurlijk, uh, Sebastian Thomas uh, weggevallen met een hersenschudding, lichte hersenschudding. Wat denk je? Pieter, zou hij het halen, donderdag? Ja, dat, dat hangt er een beetje vanaf hoe het met hem is hoe het met hem gaat. Dat kan ik niet zo goed inschatten, ik heb hem ook nog niet gezien en gesproken, dus dat weet ik niet. Dat, ja, dat kan misschien ook niet. Maar er zijn vervangers genoeg van de selecties breed. Nou ja, de, dat, de, dat, de, dat hebben we ook altijd al aangegeven vanaf het begin. Uh, iedereen traint, uh, traint gewoon uh, door. En uh, ja, tweede is kampioen geworden. En ja, wat in tweede is, is ook heel veel in één gespeeld. En we kunnen dat aardig opvangen. En dat is denk ik ook de kracht van onze vereniging: dat je gewoon uh, 18 tot 19 eerste elftal uh, spelers hebt. Je hebt natuurlijk een aardige achterhoede voor je staan. Ja, dat, uh, absoluut. Er staan natuurlijk gewoon goede jongens met, met Joost en met, uh, met een Bart en met Robert. Die eigenlijk pas het laatste stuk van het seizoen dan ook bij één uh, erbij stapt. Ja, dat blijft gewoon goed overeind. Sebastia die dan uitvalt, nou, daar komt Ralf voor in. Nou, Ralf die vult het vandaag ook prima in. En dat geeft natuurlijk een hoop zekerheid als dat, uh, als dat gewoon lekker dicht zit. Zo simpel is het. Het zal mag. Als, uh, donderdag moet ik zeggen, ik praat altijd over zondag... ...maar donderdag is natuurlijk ja, uh, hemelvaardag... ...en het al een we nou tweede wedstrijd... ...tegen de Beemster. Eigenlijk kunnen we zeggen, is dat een sleutelduel al? Nou, sleutelduel... Uh, ...kijk, als je... ...af stel je haalt een punt... Uh, ...Beemster twee overwinnen... Dan, ...dan doe je hele goede zaken... Ja, ...en win je daar... Ja, ...dan uh, kan het bijna niet meer mis... En... Maar ja, je moet, niet, je moet niet gaan rekenen, je moet gewoon gaan voetballen om uh, ieder wedstrijd te winnen. En ik heb ze afgelopen donderdag bekeken. Het is een, uh, ja, echt een echte elftal. Uh, het, het is een aardige ploeg, echt saans voetbal. Nou, daar gaan we het lastig mee krijgen, maar ik garandeer ze gaan het ook heel lastig met ons krijgen, Tjerk. Dat is heel belangrijk. Dankjewel. Ja, dat was het vanmiddag natuurlijk, hier uh, vanaf uh, de Bergweg. Dat betekent 3-1 uh, voor Bloemendaal. En dat betekent donderdag natuurlijk de tweede wedstrijd. En dat dan bij de Beemster. En zondag weer thuis tegen AS 8. Dankjewel en tot zondag of donderdag. GFM. sunshine <laughs> Natasha, Natasha Beddingfield en uh, je hoorde Jetlag. Kort even twee evenementen van volgende week. 1 juli zijn twee evenementen namelijk. De Straatspeeldag. Plein voor Pusblunt, uh, duurt van 1 tot 4. En is er ook een Battle of the Coats. Dat is uh, kitesurf evenement bij de spot. Aanvang yeah. half 6. Dit is Carol Emerald. I'm really tired of my concrete jump.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 zomersliekjes het ook en dan laat nou net de zon een beetje gaan schijnen hier in Zandvoort de nieuwste zinger van Caro Emerald en die heet Alive. Live. dit was zondag in Kennemerland, dankjewel voor het luisteren ik heb het uh, ik heb het naar me zien gehad, dankjewel, zometeen de herhaling van Entertainment View en blijf zoals altijd luisteren naar en Zandvoort lokale omroep van Zandvoort Heel fijne werkweek en uh, tot volgende week. En we sluiten af met een heerlijke plaat. Luther Vandross was natuurlijk een uh, zeer succesvolle Amerikaanse soulzanger. En die had in de jaren negentig grote hits, waaronder met uh, Janet Jackson en Mariah Carey. Hij overleed helaas in 2005 aan de gevolgen van een hersenbloeding op 54-jarige leeftijd. Maar met deze Never Too Much was een allereerste solo-hit een feit.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 Is so demanding. Open the door up and to my surprise, there you are standing. Who needs to go to work to hustle for another dollar, I'd rather be with you cause you make my heart scream and hug. Love is a gamble and I'm so.